Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. Klokkenluider Edward Snowden heeft bij een groot aantal landen, waaronder Nederland, gevraagd om asiel of om hulp bij het indienen van een asielverzoek. Het heeft de klokkenluider site Wikileaks bekendgemaakt. Verder beschuldigt Snowden president Obama ervan een klopjacht op hem te houden. Dat doet hij in een brief die gericht is aan de regering van Ecuador, het land waar hij al eerder asiel had gevraagd. Persbureau Reuters heeft die brief ingezien. Ondertussen heeft de president van Ecuador in een interview met de Britse krant The Guardian gezegd dat de hulp van zijn land aan Snowden een vergissing was. President Correa zegt dat het geven van de reisdocumenten een fout was en dat de klokkenluider nu Ruslands probleem is. Studentenorganisaties zijn positief over het mislukken van het overleg over extra bezuinigingen. Die gesprekken tussen het kabinet en GroenLinks en D66 liepen gisteravond vast.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 Pouters zei dat in Paramaribo bij de officiële herdenking van de afschaffing van de slavernij. Gisteren was het 150 jaar geleden dat er in Suriname een einde kwam aan de slavernij. Vicepremier Asher betuigde gisteren namens de regering zijn diepe spijt over het Nederlandse slavernijverleden. Het weer de kalme mistbank ontstaan, overdag blijft het lang droog en schijnt de zon geregeld, door 20 tot 24 graden, tegen de avond meer bewolking en dan is er kans op plaatselijke bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Een hele goede morgen en welkom bij het laatste uur van dit is de nacht op deze mooie dinsdag 2 juli 2013. Wat gebeurde er op deze dag in het jaar 1600? Ik kijk even naast me. Aartje zit er nog. Wat gebeurde er op deze dag in het jaar 1600? Hemeltje, waren het toen niet uh, allemaal uh, schippers, uh, Nederlandse schippers op zee? Mm, de slag bij Nieuwpoort. Dat zeg me maar helemaal niks. Oh, oh. Ja, ja, ja, ja. Waar ligt dat? Uh, ja, daar hebben we het zo meteen nog wel even over. Misschien een mooie fietsenroute voor jou. Dat was in de tijd nog uh, dat we wel eens wonnen van de Spanjaarden. Uh, Maurits van Oranje werd op weg naar Duinkeker... verrast door een sterk Spaans leger, maar was de Spanjaarden tactisch de baas. Nou, dat was toen terug naar onze eigen tijd. Zometeen reizen we in focus op de wereld naar Mali en Senegal. Maar eerst wat muziek. Wat dacht je van een sunrise, een sunrise every day? Dit is Man Friday.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 we breathe on a gift got from something And we're gonna give back to the day to Everyday Sunrise Man Friday hoor je. En ik ga er eigenlijk van uit dat die zon wel zo'n beetje nu aan het opkomen is. Ik wou dat ik het kon zien, maar dat is een beetje een nadeel van deze Radio 1-studio. Het is meer een soort grot ergens op het mediapark, waar je dan in een hoekje zit. En het is een heel charmant hoekje, hoor. Maar uitzicht, dat laat de wensen over. U luistert naar Dit is de Nacht en het is de hoogste tijd voor... Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland... Ewien van Bergeijk woont en werkt samen met haar man Anko in Mali... en maakt regelmatig uitstapjes naar Senegal. Uh, maar Ewien, een hele goede morgen. Uh, op dit moment ben je wat dichter bij mij in de buurt, hè? Ja, klopt. Goedemorgen. Hallo, waar zit je? In Zuidland, net onder spijkenissen. Nou, dat is inderdaad Dat is bijna te fietsen voor mij, zou ik durven zeggen. Ehm... Um, uh, op dit moment horen we niet zo heel veel over Mali, een, een land dat een half jaar geleden nog werd verscheurd door een burgeroorlog. Uh, jullie hebben toen uh, een half jaar geleden ook Mali moeten verlaten, heb ik begrepen. Uh, hoe, hoe is het nu in Mali? Ja, op dit moment is het uh, relatief rustig. Uh, de laatste nieuws is inderdaad dat er niet uh, heel veel zelfmoordsaanslagen meer in het noorden worden gedaan. Mm -hmm. Dat was uh, een aantal weken geleden wel, uh, of een aantal maanden geleden wel heel erg actief. En uh, ja, men is echt bezig om zich voor te bereiden op de verkiezingen over een maand. Over een maand dus is ja. dat al? Ja, eind juli. En leveren die verkiezingen niet uh, juist weer heel veel spanningen op? Nou ja, er wordt wel heel erg veel over gepraat. Uh, om, of alles wel gaat lukken qua mm -hmm. regelingen en qua ja, dat mensen echt kunnen gaan stemmen. Helemaal natuurlijk in het noorden van uh, ja, de communicatielijnen, die zijn gewoon uh, niet meer als vereen. En hoe gaan ook die noordelingen eh, kunnen ze stemmen, maar bijvoorbeeld ook de vluchtelingen die over de grenzen zitten, hoe kunnen zij dan ook echt hun stem gaan uitbrengen? Oh, want want uh, er gaan dan, moet ik me dat voorstellen, stembussen naar vluchtelingenkampen of hoe gaat dat dan werken? Ja, daar is men nog niet helemaal over uit, hoe oh. dat uh, het beste gaat werken. Ze hebben ja. niet, niet heel veel tijd. Nee, klopt. En er is heel veel druk van buitenaf. Ja, dat kan me dan ook weer voorstellen. Want uh, wij in het Westen denken dat als er maar een uh, enigszins... een fatsoenlijke verkiezing gehouden wordt... dat een land in een betere staat is. Ja, klopt. En dat is, uh, daar gelooft men in uh, Mali zelf niet helemaal in, inderdaad. Mm. Mm -mm. En, en, en wat is jouw hoop voor Mali? Wat, wat denk je dat er gaat gebeuren omtrent die verkiezingen? Ja, mijn hoop. Dat is een. Dat is toch wel heel erg. Uh, dat is een mooie vraag die je stelt en die vind ik wel ook wel heel ingewikkeld om uh, goed te beantwoorden. Want ja, men is nu ook nog uh, bezig met de kandidaten, goede kandidaten aanstellen en alles. Maar men heeft inderdaad gewoon niet genoeg tijd. En daarnaast is men ook met andere dingen bezig die uh, ja, die wellicht op dit moment belangrijker zijn. En wat dus ik, voor zaken ja, zijn een dat? Beetje... Ja, uh, het besturen, het goed besturen van het land. En het, uh, ja, ik denk dat de zorg eerst interne uh, rust is. Mm -hmm. Alvorens je goede verkiezingen zou kunnen uitschrijven. Dus ze komen eigenlijk te vroeg? Ja, ook weer niet echt, hè? want in principe weten ze het al een jaar. Dus, maar goed, een jaar is voor Malinese begrippen erg kort. Is dat zo? ja. Ja, maar in hey, Mali gaat alles toch wel een tandje rustiger dan uh, in het Westen. <hijen> dat klinkt in dit geval dan, dan nadelig, maar ik kan me ook situaties voorstellen... dat het misschien wel prettig is dat het leven een, een tandje rustiger gaat. Ja, absoluut. Ja, ja. het komt kan twee kanten op inderdaad. Is dat voor jou trouwens een groot verschil als je van Mali weer naar Nederland gaat... en van Nederland weer naar Mali? Want het, het tempo ligt hier hoger, zo te horen. Ja, nee, ja, het is altijd wel weer even een omschakeling. Absoluut. Ja, maar het, we hebben het voordeel natuurlijk dat we in Nederland opgegroeid zijn. Ja, ja. ja dan plug je weer wat makkelijker in. Ja. ja, en familie en je snapt de cultuur natuurlijk heel goed. Ja, zeker. Hey, midden in de, de, de spannende en, en toch wat onzekere situatie in, in Mali... ben jij de afgelopen tijd bezig geweest met het maken van muziekvideo's. Eh, hoe moet ja. ik me dat voorstellen? Ben je een zangcarrière begonnen in Mali? Nee, nee, maar is maar waar. <laughs> Nee, maar in principe, uh, muziek wordt natuurlijk in heel veel uh, situaties ook gebruikt als een erg hoopvol middel. En dat, dat is in deze laatste maanden ook gebeurd. Wij kenden al uh, in onze jaren in Mali een hele talentvolle jonge zanger in, uh, in, uh, met zijn groep. En hij, zij hebben echt met z'n allen uh, de muziek opgepakt om ook hun stem te laten horen. Dus dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Maar ik, ik ken ook wel echt, en ik ben helemaal niet zo'n kenner van Afrikaanse muziek, maar toch wel een aantal uh, Malinese uh, uh, muzikanten. Dus het is wel echt een muziekland, hè? Ja, absoluut. Zonder muziek geen Mali, ja. Ja, ja, ja, en, en, en, en vice versa. Uh, en, en jouw man, wat, wat, wat doet hij precies? Hij is uh, helemaal, uh, ja, helemaal wou ik zeggen, van energie we zijn echt uitgezonden zeg maar, als technische ondersteuning oh. uh, voor de kerken. En uh, we gaan langs allerlei projecten, uh, christelijke projecten in hoofdzaak... waar wij zonne-energie uh, aanleggen. Maar... Uh, bijvoorbeeld op, op ziekenhuizen of uh, klinieken. Om te zorgen dat zij uh, zelfvoorzienend kunnen worden? Dat, ja, dat is uiteindelijk het doel. Absoluut. Ja, dat zou misschien in het begin... Uh, nog even moeten duren. Maar, uh, en, en zoals in Senegal. is er een agrarische Bijbelschool. Ja. Uh, twee uur onder Dakar. En daar wonen we nu op dit moment. althans, we hebben een optrek. En uh, een optrekje klinkt dan weer gelijk uh, heel erg. Uh, vakantiehuis. Heel af, erg groot. Ja. ja, nou, maar dat is het wel een beetje. Want we zeggen altijd. we, we zijn één tandje hoger dan kamperen. Want we hebben eigenlijk. gewoon een, uh, een klein aantal spullen hebben op onze auto. Uh, ja ge gestapeld mm -hmm. en daarmee zijn we naar uh, Senegal gegaan omdat we gewoon weten dat we echt een soort nomade bestaan uh, gaan leiden en, en dat blijft voorlopig nog zo voor jullie ja voorlopig wel nou. we hebben altijd gezegd 2013 is een jaar van verandering en we nee. zullen zien waar God ons uh, naartoe zendt en op dit moment ben je in in Nederland waarom ben je nu even hier uh, we zijn een container aan het vullen dat doen we eigenlijk één keer per jaar om hulpgoederen voor de projecten uh, in te laden ja en we hebben een, een Marinese vriend meegenomen die uh, loopt nu drie maanden stage op de boerderij. Oh, wat leuk. Ja, zeker. En die gaat straks weer met jullie mee terug? Ja, dat ja, ligt er een beetje aan qua planning of het, of het gaat lukken voordat hij teruggaat of wij ook teruggaan. Mm -hmm. Maar dat is zeker de bedoeling, ja. En uh, zo draai je, uh, uh, wanneer ga je precies terug? Ook dat precies, dat weten we nog niet helemaal, <laughs> ja. maar ergens in september. Ergens in september. Dus je, je, je probeert de Nederlandse zomer mee, uh, mee te pakken. Ja. Of tenminste, ja, uh, laten we hopen dat het een Nederlandse zomer mag worden. Um, ja, Of in ieder geval een, een mooie zomer, laat ik het uh, nog wat duidelijker zeggen. En, ja. um, en jij gaat weer verder met je, met je muziekwerk zodra je weer... Uh, ja, ik wou zeggen thuis bent, maar ja, ik weet niet zo goed waar thuis dan is voor jullie precies. Ja, thuis, nee dat dat uh, wij zijn wel heel erg goed zeg maar als we daar zijn zijn we daar en als we hier zijn zijn we hier dus dat is natuurlijk wel een voordeel en uh, we, ik ga zeker weer uh, ik werk ook samen met uh, de CBN Christian Broadcasting Netwerking ja. en uh, dan mag ik volgen, of over twee weken ook uh, twee weken een cursus gaan volgen in België dus dan zie ik ook het bredere aspect zeg maar van die organisatie leuk en uh, we gaan zeker weer aan de slag ja om uh, om hoofdvolle videobeelden uit te, uit te zenden. Heel tof. Ewin, ik, ik hoop je binnenkort dan nog een keer te spreken... wanneer je weer uh, in, in Mali zit of in Senegal... Uh, waar je dan ook maar uh, je nomade bestaan op dat moment uh, voortzet. Uh, een fijne tijd in Nederland. Dank je wel. En uh, doe ook, Anko, de hartelijke groeten. Dat zou ik zeker doen. En een, en een hele fijne dag. Dank je wel. Tot ziens, Ewin. Tot Ewin van Bergwijk, zo samen met haar de man in Senegal... soms ook weer in Mali. En uh, nou ja, goed, daar hebben we even over gesproken zometeen. Uh, ga ik verder reizen. Dan nou, ga ik uh, richting Thailand. Maar dan eerst weer een, een uitstapje naar Drenthe. Uh, u hoorde in het vorige uur uh, skik met opfietsen. Dat is natuurlijk echte Drentse muziek. Maar ook deze mannen zijn Drenthe in hart en nieren. Dit uh, is Tangerine en Water on the Rise. Yes, I know that my life...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 We'll come on by. The day is still in light, close to the dark of night, but I hope that I'm far from sleep. Waters on the rise. Tangerine, de een-eigen tweeling. Uh, Sander en Arnoud Brinks. En dat wil ik er nog eventjes bij vermelden. Omdat als je ze ooit een keer live kunt zien... Uh, denk niet dat je dubbel ziet. Het, het, het, ze zijn met z'n tweeën. Maar ze lijken echt als twee druppels water op elkaar. En dan klinken hun stemmen ook zo prachtig. Um, aan de telefoon Nella. Nella Davidsen. Aan de telefoon Thailand. De badplaats uh, Pattaya. Een hele goede morgen, Nella. Ja, goedemorgen. Hoe laat is het bij jou? Uh, het is hier tien over tien, denk ik. 20 twintig over tien. En uh, dan hebben we het S'morgen. over. Uh, wat zeg je? Het is morgen, dinsdagmorgen. Ah, ja. We zijn hier uh, vijf uur op jullie vooruit. Een hele goede morgen dan. Jij, je hebt al een stukje van de dag. Uh, uh, je weet al een beetje wat twee jullie gaat brengen. Dat is voor ons allemaal nog een beetje spannend hier. Um, ja, ja. Nella, uh, uh, Thailand. Ik, ik ken. Phuket, maar is jouw stad dan ook een populaire vakantiebestemming? Omdat het een badplaats is? Uh, ja, ik denk dat heel veel mensen Phuket kennen van het tsunami. Omdat uh, ja. in het tsunami daar uh, natuurlijk heel veel toeristen zijn ja. omgekomen. Daarom staat dat meer op de kaart. Maar uh, Pattaya is uh, jouw ja, veel grotere badplaats en toeristenplaats. Een van de grote toeristenplaatsen in Azië. Ah. En eigenlijk uh, bekend om uh, het sekstoerisme. Oh, nou dat is dan misschien de reden dat ik niet zo op de hoogte ben van deze vakantiebestemming. Nee. <laughs> uh, maar dat uh, brengt me meteen bij jouw baan. Want jij bent directeur van het Tamar Center, waar je werkt met prostituees... die, die uh, uit hun prostitutie bestaan willen stappen. Uh, en dat is inderdaad wel waar Thailand een beetje onberucht is. Hè? Ik bedoel, toen ik las dat ik uh, met jou ging bellen... ja, toen was toch ook het eerste... mijn eerste associatie is seks met Thailand. ja. Ja, dat klopt. In deze stad zijn er jaarlijks zo'n 5 miljoen toeristen. En een heel groot gedeelte daarvan zijn mensen die komen inderdaad voor de seksindustrie. En, en op wat voor manier help jij dan uh, die, die vrouwen die naar het Center komen? Nou, er zijn ongeveer zo'n 700-800 geregistreerde bars, bordelen in de, in de stad. Ja. En wij uh, bezoeken drie keer in de week deze plekken. En, ja. We bouwen een relatie op met de vrouwen. En we zijn nu net begonnen met een trainingsprogramma. Dat doen we jaarlijks. Een drie maanden training voor vrouwen die eruit willen stappen. Oh. En dat is uh, gericht op beroepsopleiding en op innerlijke genezing. En we zijn een christelijke organisatie, dus we uh, geven ook onderwijs gebaseerd op het uh, woord van God. Uh, dan wil ik niet meteen uh, heel negatief klinken, hoor. Maar als jij zegt, uh, we proberen vrouwen te stimuleren... om te stoppen met hun, uh, hun werk in de prostitutie. Dan denk je, ja, wat maakt het uit? Want dan zit er de volgende dag wel weer een nieuw meisje. Ja, het is uh, inderdaad zo dat... Uh, we hebben de prostitutie in de stad nog niet zien verminderen. Maar we hebben wel, in door de loop van de jaren... toch wel 200 vrouwen door ons trainingsprogramma gehad voor wie er een uh, nieuw bestaan is aangebroken. Dus voor de individuele mens maakt het natuurlijk ja. uh, een wereld van verschil. En een heel nieuw leven. Ja, ja inderdaad. Ja. En, en... en dat is vaak niet alleen voor hen, maar het is ook voor hun kinderen... en vaak ook nog voor hun ouders. Ja. Je helpt ja. toch gewoon familie uit die cirkel komen van... Uh, ja, het is vaak ook de manier waarop ze denken... de manier waarop ze met geld omgaan, uh, armoede... Nou wil ik even graag de kranten met je doornemen. In dit geval dan de Thaise krant. Uh, wat is het nieuws uh, op het moment in Thailand? Uh, nou, op het moment gaat het veel over de regering. Die is net weer flink gewijzigd. Hm. Uh, politiek is het in Thailand regelmatig onrustig. Dus dat, uh, dat haalt ook vaak de voorpagina's van de kranten. Ja. Hoewel het verhoudingswijze op dit moment aardig rustig is en aardig stabiel. Ja. Uh, dus dat staat met name op de, de voorpagina's. En voor de rest geloof ik niet dat er zo heel veel aan de hand is op dit moment, gelukkig. Het is aardig stabiel bij ons. Dat is heel fijn. Uh, hier is Thailand wel in het ja. nieuws: namelijk dat Clemens K, uh, de oprichter van het kunstfonds, is uitgeleverd door Thailand aan Nederland. Uh, kun jij dat terugvinden in de kranten? Uh, ik heb het nog niet gezien. Ik heb het wel op het Nederlandse nieuws inderdaad oh ja. gezien, maar nog niet in het nieuws. Nee. Oké, okay. en, en, uh, maar dat wekt een beetje de indruk, want volgens mij is John Meermet uh, in 2005 doodgeschoten in, in, in Thailand. Uh, nu weer die, die claimants. Is, is Thailand een vluchthaven voor criminelen? Uh, ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Er is natuurlijk heel veel criminaliteit in Thailand, heel veel corruptie. En uh, er wonen ontzettend veel buitenlanders hier. Is het is aardig vrij open land. Uh, ...makkelijk om een visum aan te vragen... ...maar er zitten hele netwerken van criminaliteit... ...zitten in Thailand dus. Ik denk dat ze hier vriendjes hebben... ...waardoor ze makkelijk kunnen onderduiken... ...of ja. dat dit een van de veilige adressen lijkt. Ja. Gelukkig uh, pakt Thailand het dan uh, in dit geval in ieder geval aan... ...en uh, wordt hij dus uitgeleverd. Je, je zegt gelukkig in dit geval. Z zijn er vaak uh, gevallen waarin dat niet gebeurt? Uh, nou, het is natuurlijk ook wel eens moeilijker. Kijk, uh, geld is macht en... Uh, ja, als, als, je, als een land corrupt is, dan gaat het natuurlijk niet altijd volgens de regels. Hè? Dan gaat het ook wel eens volgens degene die de meeste macht heeft of degene die het meeste geld heeft. Ja. En, en ja. Loop, kom je dat ook wel eens tegen, zo'n situatie, in je, in je werk? Uh, nou, echt direct in ons werk niet. Wij werken meer met de vrouwen. Uh, dus we komen niet. Maar dat zit ook in een netwerk, de... neem ik aan. Ja, ja. Uh, nou is het niet zo dat wij invallen doen en de vrouwen eruit halen. Hmm. Dus uh, dat is meer het werk wat de, wat de politie doet. Maar uh, de vrouwen die bij ons komen, die komen allemaal op vrijwillige basis. En over okay. het algemeen kunnen ze eruit. Oké, okay, oké. Okay. Dus als we met geweld te maken hebben... dan kan het zijn met ja, een, een, een oude vriend van ze... of hmm. een uh, ex-man die uh, haar niet wil laten gaan. Dat kan eens wel eens gebeuren, maar echt... Uh, Grote criminaliteit, gelukkig tot nu toe niet. En het nieuws over bomaanslagen van, van moslimterroristen, dat, dat zie ik af en toe hier in het Nederlands nieuws voorbij komen. Uh, dat het in Thailand allemaal gebeurt, is, leek even een tijdje ook gewoon de orde van de dag bijna te zijn. Maar uh, heb, heb jij daar last van in, in uh, Pattaya? Nee, dat lijkt ook wel een beetje geaccepteerd. Dat is het zuiden van uh, Thailand, dus aan de grens met uh, Maleisië. Ja. En dat zijn daar vier provincies waar voornamelijk uh, moslims wonen. En daar uh, uh, ja, komen veel uh, terroristen over de grens daar, Thailand, binnen. En eigenlijk willen zij onafhankelijkheid van Thailand. Dus dat is een machtsstrijd tussen de regering in Bangkok en het zuiden van Thailand. En, maar daar hebben wij in Pattaya helemaal niets mee te maken. Fijn, dat is in ieder geval goed om te horen. Ja. Uh, Hoe werd het me uh, uh, droevig gestemd dat deze mensen daar uh, zo ontzettend aan het knokken zijn met elkaar. Um, Nella, ja. um, dank je wel voor alle informatie. Heel veel sterkte uh, met, met je werk. En, en, en ik wens je een hele fijne dag. Uh, ik, ik ga er een beetje gemakshalve vanuit dat het een, een zonnige dag aan het worden is daar. Ja, het is uh, heel erg warm. Hier zo, En een af en toe een buitje, maar uh, met name zon. Hm, ik, ik ben een klein beetje jaloers. Maar goed, uh, uh, <laughs> Nella, dank je wel voor je tijd. Hè. Ja, uh, Tot gedaan. de volgende keer. Dag ja, dag. Okay, oei, oei. Zometeen uh, duik ik in Koens Crisiskilometers. Koen verhelst hij is buitenlandredacteur bij het Persbureau de Persdienst. En de komende maanden maakt hij een reis langs de Zuid-Europese landen die het hardst getroffen zijn door de Eurocrisis. Dat zometeen eerst muziek. Dit is Martin Smith met Jesus of Nazareth. Een heel pittig einde van Jesus of Nazareth. Nieuwe single van Martin Smith. En Martin Smith kennen we nog als uh, de zanger van Delirious. De band die niet meer bestaat, maar enorm groot was. Een, een band met een, een hele duidelijke christelijke missie. Maar die vooral eigenlijk te vinden was op uh, niet-christelijke evenementen en festivals. En die het daar uh, akelig goed deed, bestaat niet meer. Martin Smith is uh, solo verder gegaan. En je hoorde dus juist dus Jesus of Nazareth. Heel wat anders. Koen Verhelst is buitenlandredacteur... bij uh, persbureau De Persdienst. En de komende maand maakt hij een reis langs de Zuid-Europese landen... die het hardst getroffen zijn door de eurocrisis. Hij zoekt jongeren op met een verhaal. En de komende vier weken vertelt hij die verhalen bij ons hier in Dit is de Nacht. Vanmorgen deel 1. Uh, inmiddels in Spanje, in uh, Salamanca. Maar uh, terugkijkend naar Portugal. Goedemorgen Koen. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Uitstekend. Je zit inmiddels dus in, in Spanje, maar we gaan het eventjes hebben over Portugal. Daar ben je begonnen. Uh, wat dat is op. je vooral daar opgevallen? Uh, wat me vooral opviel dat, is dat uh, de crisis daar um, uh, niet, zichtbaar is, niet zo zichtbaar is als ik had verwacht. Wat had je uh, verwacht dan? Nou, ik had, uh, ik had gedacht dat je duidelijk kon zien dat het land een crisis was. Maar dat, uh, dat bleek niet zo te zijn. Er is al heel veel leeftijd in Porto waar ik, waar ik uh, vier dagen ben geweest. Maar uh, voor de rest ziet het land er gewoon netjes uit. En dat is dat in elk geval. En het is gewoon goed verzorgd en schoon. En al. Gewoon, het is gewoon een, nog steeds een, een, een modern land wat, ja, wat, wat, goed, uh, wat dingen goed op de rails zet, zou je zeggen. Maar als je dan met mensen praat, dan kom je er toch achter, achter de voordeur dat daar de, de klappen vallen uiteindelijk. Maar uh, je wekt een beetje de indruk dat het je dus eigenlijk aanvankelijk meeviel. Ja, dat, dat, dat, dat, is, dat zou je heel makkelijk denken inderdaad. Ja, dat had ik ook wel van hem. Ik hoorde het valt eigenlijk wel mee lijkt het zo. Maar dan, dan ga je dus met mensen praten en dan blijkt dus dat ze elkaar hebben moeten missen. Bijvoorbeeld omdat ze een geen baan kan in, in in Porto en daardoor het hele land moet, moet doorreizen om ja. uh, aan de bak te komen. En uh, je hebt vooral ook met jongeren gesproken. Uh, jeugdwerkloosheid. Uh, ik, ik weet dus vooral van het nieuws uh, uit Spanje dat het daar een heel groot mm. probleem is. We zien hier ook uh, jongeren naar Nederland komen om bijvoorbeeld uh, in de verpleging uh, werkzaam te zijn. Uh, ja. Maar is hetzelfde probleem uh, merkbaar in, in Portugal? Ja, de jeugdwerkloosheid is wel nog ietsje lager in dan in, uh, in Spanje. In Spanje zit het volgens mij uh, ruim boven de helft. In, uh, in Portugal is het rond, uh, rond 42 procent. Maar uh, er zijn ook daar mensen die, uh, die zeggen, nou ja, ik, uh, ik ga het hier niet uh, proberen. Ik ga gewoon uh, naar uh, Brazilië. Dat is een, uh, een belangrijke bestemming voor veel jonge Portugezen momenteel. Ongelooflijk, dat is echt een, een, een, een wereldreis. Ja. Dus, dus massale leegtrek, zo klinkt het dan. Uh, ik weet niet of het massaal is, daar heb ik eigenlijk geen cijfers over. Maar ik heb al een aantal mensen gesproken die inderdaad... Zeggen van, uh, als ik binnen nu en uh, twee maanden... die waren met over de deur... als die binnen twee maanden geen baan zouden hebben in Portugal... dan, uh, dan zou het toch uh, Brazilië worden. Ja, of uh, soms uh, de VS. Dat is ook een, uh, een optie voor veel mensen. Oké. Okay. Um, maar daarmee blijft een land achter uh, dat ineens zonder, zonder jeugd zit... en zonder, zonder jongeren die hun geluk elders aan het beproeven zijn. Dus Portugal zelf wordt daar niet beter van. Nee, dat klopt. Dat... Uh, dat, dat, dat, dat Zeker zo. En het gekke is zelfs dat de regering dat de laatste uh, jaren zelfs gepropageerd heeft voor mensen om, uh, om naar het buitenland te gaan. Oh, ja? Dus uh, dat, is, dat, is, dat is best ongelooflijk uh, inderdaad. Maar ze, ze proberen dus om mensen ja, te, te stimuleren om een, uh, elders hun hel uh, te zoeken. Want er zijn genoeg uh, problemen waar ze zelf uh, mee moeten dealen in, de, in het binnenland. Dus, uh... Is dat denk je omdat ze gewoon niet willen dat, dat nog meer jongeren uh, uh, uitkeringen moeten trekken en, en, uh, en dergelijke? Dat het dan bijna een, een opluchting is als ze gewoon massaal vertrekken? Misschien wel, maar ik denk wat het ook meestal is dat in deze landen vooral in Spanje en Portugal. En ook wel in Griekenland is dat een, een baan bij de overheid heel hoog aangeschreven staat. Als je van de universiteit komt, dan. Dan wil je eigenlijk liefst een baan bij je overheid. Want dan zit je gewoon dan zit je veilig voor zo'n beetje de rest van je leven. Dat was het in elk geval tot zover was dat vaak de realiteit. En ik vermoed dat, uh, dat, dat de staat gezegd. Nee, Jullie kunnen een beetje heel erg onderzoeken. Want wij kunnen in elk geval niet, uh, niet opvangen. Nee. Niet, niet, niet met een baan, maar waarschijnlijk ook niet met een uitkering. Nee, helemaal niet. Uh, heb je wel iets van hoop gevonden daar? Want het klinkt een beetje. Ja, ik, ik kreeg bijna zo'n zo zo gevoel van een soort desolate plek... waar, waar, de, waar de hoop uh, massaal in een vliegtuig stapte uh, richting elders. Ja, nee, ik heb zeker hoop gevonden. Ik ben, uh, verder heb ik een paar mensen ontmoet... en die, uh, die waren allemaal uh, aan het werk in, uh, in ziekenhuizen. het waren een stel uh, studenten uh, geneeskunde. Mm -hmm. En een aantal van hen waren specialisten in leukemie bijvoorbeeld. En uh, die, uh, die zeiden van, nou, gelukkig hebben wij zo'n... Specifieke uh, uh, professie dat wij wel hier werk uh, kunnen vinden. En we ze waren nu zogenaamde boodschappen aan het lappen, want ze waren nog, dus jongens waren nog niet helemaal volleerd. Maar die zeiden: Nou nee, ja, als ik, als ik hier kan blijven, dan wil ik dat wel graag doen. Want ik wil wel, want er zijn wel mensen, blijven wel mensen in Portugal die kanker hebben. Dus die moet ik wel gewoon helpen als, uh, als arts. En die hadden dus wel zoiets van als het, als het kan dan, dan moet ik hier gewoon blijven want ik moet toch ook mijn eigen land uh, uh, dienen als het ware. En dat, is, uh, dat, dat leeft ook nog wel, uh, wel enigszins. Mensen die als ze kunnen blijven, zoals als ze echt niet kunnen dan pas gaan ze weg. Ja dus als de, als de nood het hoogst is. Ja precies. Ja, Nou ja dat is natuurlijk ook te begrijpen want je laat niet zomaar vrienden, familie en de plek uh, waar je vandaan komt en je cultuur ja, achter. Je, je, je, ja. je, je moet nogal wat doen. Um, Jouw reis die gaat door. Je bent inmiddels dus in, in, in Spanje. En ik heb uh, je blog voor me. Dus ik zie uh, jou de uitgestippelde route uh, hier voor mm -hmm. me. Je gaat nog uh, prachtige dingen uh, en een mooie eilanden ook nog zien. En dat je aan ja. Griekenland aankomt. Tegelijkertijd niet de meest hoopvolle uh, plekken op, op dit moment. Maar in Spanje ga je uh, vier verschillende plekken aandoen, uh, zie ik. Ja. Uh, uh, wat is de reden voor, voor deze uh, vier plaatsen? Want. Uh, ik, ik, volgens mij, ik, ik, als ik het kaartje bekijk, schat ik dat je naar Barcelona gaat en uh, Madrid aandoet. Ja. En de andere twee plaatsen, ja, dat moet ik even. Dat, dat, dat ja, laat mij top In Salamanca ben ik momenteel, dat is in het westen van, uh, van Spanje. Uh -huh. En uh, ik probeer, ik heb hier een paar studenten gesproken. Die, want het is een echte, echte studentenstad. er uh, wonen hier volgens mij 110.000 mensen of zo. Ik denk iets van 40.000 studenten. Yeah. Dus het is echt een, uh, even, zeg maar het Maastricht van... Uh, naar Spanje. Als je het dus zo probeer... zegt, klinkt het meteen ook gezellig. Ja, het is ook heel gezellig, ja. dat, is het, dat is het ook wel. Ik probeer hier mensen te vinden die dus nu ook, ik gisteren bijvoorbeeld een meisje gesproken, die afgezeerd sociologen, maar die dus naar Londen gaat, ja. uh, omdat ze hier gewoon geen kansen ziet. Ja. En in, in Madrid wil ik naar een, een terrein waar de, de Spaanse regering groen licht heeft gegeven voor een, een enorm casino is namelijk een, uh, een Amerikaanse uh, casino uh, tycoon uit Las Vegas die, ja. uh, die, die wil eigenlijk een, een gokstad uh, bouwen bij Madrid. Als een soort New uh, Vegas. Ja, het, het heet ook Euro Vegas. Dat is oh, een werk van we al, dus, we. dus, dat is een vrij bizarre ontwikkeling, Want ze willen uh, die, die, uh, die tycoon die eist dat uh, de Spaanse regering alle infrastructuur voor zijn rekening neemt. Oh. Dus nou ja, er zijn allemaal heel, uh, er zijn heel interessante dingen daar uh, te vinden. Hmm. En um, dan ga ik wil ik daarna uh, in Zaragoza, dat is tussen, uh, Madrid en Barcelona in. We hebben daarna nog naar, um, ja, wat jongeren opzoeken die uh, de stad uh, de rug toekeren. Spanje oh, ja. heeft de laatste uh, nou, 30, 40, 50 jaar is het enorm geurbaniseerd. Ja. Sommige dorpen zijn gewoon spookdorpen geworden of met alleen maar 65 plus dus, uh, als inwoners. Maar nu zijn er mensen die zei, juist zeggen van nee, ik wil... Ik wil de, de stad uit en ik wil het platteland land op en ik ga, ik, ik, ik ga echt wonen in het boerderijtje wat ik geërfd heb van, uh, van mijn uh, grootouders. En uh, dan ga ik van daaruit uh, zelfvoorzienend uh, leven. Ja. In plaats van een, uh, een moeilijke baan vinden in de stad. Nou, een hele begrijpelijke ontwikkeling. Ook een interessante ja, ontwikkeling. Ja, precies, en, en dat is ook iets wat, wat je zegt iets, iets hoopvols, zeg maar. Mensen die toch... Misschien op een klein vlak, maar wel innoverend uh, bezig zijn. Ja, ja, heel goed. En het is ook fijn om dit soort verhalen van hoop uh, te horen. Want uh, het nieuws uh, uh, duikt vooral natuurlijk op, op, op negatieve verhalen. En uh, eurocrisis en euro en allemaal negatieve termen. Maar en laten we niet vergeten dat, dat uh, daar waar mensen zijn... ook volgens mij altijd een heleboel creativiteit is. En, en hopen dat mensen toch altijd wel weer een nieuwe, uh, een nieuwe manier zoeken. En, en zowel Portugal als Spanje, laten we eerlijk zijn... wat een prachtige landen zijn dat toch. Ja, ja, het heeft ja. ook wel echt iets, uh, iets triest. Dat zulke uh, mooie steden zoals deze, Porto en Salamanca, allebei al mooi, ja. dat die voor, voor, een, voor een deel leeg zijn. gisteren over straat gelopen om een, uh, gewoon wat, wat foto's te maken van leegstaande winkels. En de winkels waren dus gewoon in grote letters op de etalage. staat, uh, Liquidacion Total. Dus een complete leegte ja. kopen omdat we gaan sluiten. Ja. Tragisch. Ja, Tragisch, nou ja. Koen, kunnen we die foto's uh, die je zojuist noemde, kunnen we die ook vinden op je blog? Uh, die, die ga ik er later vandaag even opzetten. Oké, okay, dat is dan heel goed. Een, een link naar jouw blog, die uh, zetten we op onze website eo.nl uh, slash dit is de dag. En we zullen dat ook nog eventjes de wereld inslingeren uh, via Twitter. Dat is hashtag dit is de dag. Koen, heel erg bedankt. Ja. Uh, volgende week spreek je een van mijn collega's. En dan, uh, dan uh, gaan we verder met je op reis door uh, Zuid-Europa. Dankjewel, hè. En een fijne dag. Dag Koen. Dank. Oh, ja. Goed, um, dit was eigenlijk de nacht. We gaan nu op weg naar de dag. We zijn eigenlijk al een beetje begonnen. Uh, wat wordt uw dag? Wat gaat u doen vandaag? Dat vind ik eigenlijk nog wel leuk om dit uur nog even van u te horen. Gaat er iets gebeuren vandaag waar u naar uitziet? Of bent u uh, uh, bezig misschien wel met dingen uit het nieuws? Bijvoorbeeld het overlijden van Maarten van Roosendaal. Of nou ja, ik zie hier allerlei nieuwsberichten voor me staan. Misschien, misschien uh, uh, bent u ergens mee bezig op dit moment. Ik dacht, nou, dat vind ik wel leuk om even mee te delen. Dat kunt u dan doorbellen 0800 1121. Wat gaat u doen vandaag? Ik weet wel dat tegen... Het tijd dat ik eindelijk buiten ben. Dat ik eens lekker uh, op mijn uh, terras ga ontbijten. En dan uh, ga ik maar slapen. Dan, ja, mijn dag en nacht zijn een beetje omgedraaid. Dat gebeurt nu eenmaal hier bij Dit is de Nacht. U, uw dag? Laat hem weten. 0800 1121. Gaan wij naar muziek luisteren. Prachtig. Fields of Gold, die vind je ook in Spanje. Dat is Sting. For to gaze around upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down. So Some days among the fields of Fabi, see the children run as the sun goes down among the Of Gold. U luistert naar Sting. Dit is de nacht en de nacht wordt langzamerhand de dag. En ik vroeg zojuist ook, wat zijn uw plannen dan voor deze dag? En vervolgens uh, nou ja, werd het uitgebreid gebeld. Onder andere door uh, Bob Visser. Hallo Bob. Goedemorgen. Hallo, wat zijn jouw plannen voor vandaag? Nou, ik ben net weggereden uit Koog aan de Zaan en ik ga naar Eindhoven. En dan ga ik vandaag voor het eerst alleen oppassen op mijn kleinzoon van drie maanden. Oh, nou van dus, harte uh, gefeliciteerd. Dat is in ieder geval heel leuk. Maar dat, ja, dat eh, wordt een klein feestje. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Maar wat een, uh, wat een lange tour moet je maken helemaal van de Zaanstreek uh, richting Eindhoven. Ja, nou ze zijn bezig met de verhuizing richting Den Bosch, dus dan wordt het wat korter. Mm -hmm. Maar dan blijft het een uurtje, maar uh, ja, het helpt hen, ze werken allebei en uh, dat heb je er graag voor over. Ga je dit elke week doen, Bob? Sorry? Ga je dit elke week dan doen? Ja, we gaan dit elke week doen. Oh. En, uh, dus uh, met mevrouw in het begin, maar vandaag uh, moest hij nog werken. Dus uh, die gaat over twee weken stoppen. Leuk. Dan uh, heeft ze 64,5 uh, is het. En uh, dus dan gaan we dat inpassen in ons schema. Maar... Het is echt een cadeautje hoor. Dus ik ga vandaag met hem wandelen en mijn wat doen. Dus uh, het lijkt me geweldig. Heerlijk. Bob, ik wens je een hele fijne dag. Ja, graag gedaan. En een goede Dankjewel, reis. Dankjewel. Ja, dag, hoor, dag, dag. Carliet, uh, wat is jouw plan voor deze dag? Ja, ik uh, heb mijn vakantiegeld gekregen en uh, belasting is gestort, weet je. Dus ik ga lekker een nieuw bak kopen vandaag en uh, voor mijn dochtertje nog wat speelgoed halen. Ik mag er weer zien, weet je, sinds uh, zes maanden. Dus, uh, nou, jij ook van harte gefeest. Nee. Wat fijn, man. En heb je al een auto ja, op je wel. Ja, ik denk een Audi A1 of zo of een A3. Wat een uh, leuk bakje lijkt me. Ja, help me ervoor. Maar volgens mij zijn dat, uh, dat zijn toch een beetje van die, van die, wat wij noemen, pooierbakken sorry? Nee, van die, van, die, van die blitse auto's, van die... Dat uh, zijn hele prachtige mooie snelle auto's, ja. Ja, maar ben jij een snelle jongen dan? Nou, snel wil ik het niet noemen, oh. alleen die auto's zijn snel. Ik ben niet zo'n sportieve <laughs> jongen eigenlijk. Maar je houdt wel van mooie auto's? Ja, zeer zeker. Het ogen wil ook wat, hè. Heel goed. En, en je dochter, die ga je dan straks ophalen? Ja, even kijken. Het is nu rond zes, toch? Ik ga even ontbijten, even vroeg opstaan en dan ga ik haar ophalen. Rond acht brengen naar school. Leuk. En het schooltijd haal ik erop en dan gaan we het leuk doen. Wat leuk. Heb je al enig idee wat je met haar gaat doen na school? Ja, ik denk als het zo mooi weer blijft, gewoon even een ijsje halen. Gaan we die in de Toys in of de Toys in of zo. Gaan we even het leuks voor de halen. Kaliet, je bent een vader naar mijn hart. Ja. ja ik wens je een hele fijne dag. Dan wil ik naar de uitzending je nummer hebben. <laughs> Daar moeten we misschien nog over praten. Fijne dag, Kaliet, Dank je wel. Jij ook. Doeg, hoi, hoi. Mevrouw Venema uit Groningen. Een hele goede morgen. Ja. Hallo. Goedemorgen. Wat gaat u vandaag nou, doen? Ik ga vandaag uh, vanmorgen om 20 over 8 met mensen uit Zuid-Laren... en met mensen uit Groningen, uh, van uh, de weg uit uh, Groningen en Zuid-Laren... naar uh, het Sint-Willibroets-Abdij in Doetinchem. Oh? Daar ga ik drie dagen heen in een klooster. Wat gaat u daar doen? Uh, vakantie houden. Oh, Kan dat in een klooster? Ja, dat, is, dat gaat vanuit Lentes. Ik ben namelijk opgenomen geweest in uh, Zuid-Laren. En daar gaan dus uh, een paar mensen mee, geestelijke verzorgers van Lentes. En dan ga ik dus daar uh, met een paar mensen. Dus de abdij koffie drinken. En uh, een kapel middagabed. Waar mijn maaltijd krijgen we daar. En dan uh, vesper, dus uh, ja? veel bidden en. Uh, uh, tot de rust komen. <laughs> ik ben al tot de rust hoor, maar uh, gewoon. Uh, in je opnemen, alles ja. wat rust geeft. Dat lijkt me heerlijk. Ja, dat lijkt me ook fantastisch. Het is de eerste keer dat ik het doe. En dat heb ik al lang gewild. En dat lijkt me heel mooi. Nou, ik, ik wens u uh, hele fantastische dagen toe. Heel veel plezier. En, uh, en uh, geniet ervan. Dank u. Dat zou wel lukken. <laughs> en een fijne dag. Tot ziens. Dat je, dag, dag, dag. Uh, zometeen kijk ik ook eventjes vooruit naar wat deze dag gaat brengen. Uh, dit zou namelijk wel eens de dag van het toerisme kunnen worden. De zomervakantie is in de verschillende delen van ons land alweer begonnen. En vanmorgen uh, uh, vertelt het Centraal, uh, Centraal Bureau voor de Statistiek ons... waar Nederlanders naartoe gaan op vakantie. Dus ik ga zometeen bellen met Therese Arians van Holland Marketing. Dat zometeen eerst een plaat van Jack Johnson, I Got You.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 I got you. Je hoorde Jack Johnson. Ik vertelde dus juist al dat het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag komt met cijfers. Ik heb het eigenlijk over vakantie. Aan de lijn Therese Arians van Holland Marketing. Goedemorgen Therese. Goedemorgen. Hallo. Jij weet alles over toerisme binnen Nederland. Zijn er bepaalde trends op dit moment? Nou, wat je ziet is dat vakantie eigenlijk erg belangrijk is. En in de afgelopen jaren, eh, zo tot 2008, zag je eigenlijk een groei in het aantal vakanties en ook in de, in de bestedingen. En in de crisisjaren, zo tussen 2008 en 2012, zag je eigenlijk een stabilisatie van de vakantie. Mm. We bleven wel gaan, maar door de crisis eh, pasten we bepaalde bezuinigingsstrategieën toe, zoals minder vaak of minder ver of, of we gaven minder uit. Uh, en eigenlijk dit jaar, ook als je kijkt naar de eerste helft van dit jaar, dan zie je dat we echt minder op vakantie gaan. En dat is eigenlijk voor, uh, voor het eerst. De eerste helft van dit jaar zijn we zo'n 6% minder op vakantie gegaan. En dat is zowel in eigen land als, uh, als naar het buitenland. Um, Therese, ik las ook cijfers dat, in, uh, uh, dat er dit jaar minder Nederlanders in eigen land op vakantie gaan. Dus dat de mensen die, die op vakantie gaan in verhouding meer naar het buitenland gaan. Want hoe verklaar je die trend dan? Want ik bedoel, crisis is crisis. Je hoort mensen over, uh, over hun portemonnee en, en, en werkloosheid en dat soort thema's. Maar toch, de buitenlandse vakanties zijn meer in trek dan het binnenland. Als je kijkt naar de zomermaanden dan zie je dat we uh, in de zomer eigenlijk meer en meer uh, naar het buitenland uh, op vakantie gaan... Als we kijken naar dit jaar, dan gaan er zo'n 5,4 miljoen uh, vakanties naar het buitenland. En zo'n 4,4 miljoen vakanties worden in eigen land uh, gevierd. Mm -hmm. Maar dat zijn er allebei minder, 100.000 minder. Dus zowel minder in eigen land als minder naar het buitenland. En dat heeft inderdaad echt te maken met die... Um, ...onzekere financiële, economische mm. situatie. Dat we, echt, we merken het uh, in onze portemonnee ah. en uh, we gaan echt minder inderdaad. Ja. En, en uh, buitenlanders die uh, vakantie komen houden in Nederland, zit daar een stijgende lijn in? Ja, daar zit gelukkig een stijgende lijn in. Um, deze zomer verwachten we zo'n 2,7 miljoen uh, buitenlandse bezoekers. Zo. En dat is een uh, lichte stijging zo'n 50.000 uh, meer dan vorig jaar. En wordt daar ook echt op, op gemarket? Benaderen jullie, uh, be, uh, weet ik veel, reisbureaus in, in Duitsland of in België of in Engeland. met. Uh, kom naar Nederland, want het is hier zo prachtig? Ja, zeker. Ja, daar, uh, daar, daar zijn wij eigenlijk voor. En we vermarkten Holland in het buitenland als een. Uh... Als een hele mooie bestemming. En als je er ook kijkt naar waar die bezoekers vandaan komt... dan zie je um, dat het merendeel uit de buurlanden komt. Ja. Uh, de Duitsers, dat is echt de grootste groep uh, uh, toeristen van ons land. Maar ook de Belgen. En daar zie je eigenlijk uh, door de jaren heen een, een lichte stijging... Uh, van zo'n 2 à 3 procent. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het afgelopen jaar... dan waren er uh, door het hele jaar heen... 3 miljoen Duitse bezoekers uh, in ons land... Ja. En voor dit jaar verwachten we daar ook een lichte groei in. Maar met name de opkomende markten, waaronder de BRIC-landen... dus Brazilië, Rusland, India en China... daar zie je echt een grote groei in. Eigenlijk een procentuele groei. De aantallen, absolute aantallen, zijn nog klein. Maar daar zie je dat de economie nog, nog eigenlijk flink doorgroeit. En daardoor ontstaat er een groeiende groep middenklassers... die voor het eerst internationaal kunnen reizen... En daar profiteert uh, Nederland van. En, en, en trekken die nu ook massaal naar het uh, weerheropende Rijksmuseum? Ja, dat is, uh, dat is zeker een van de highlights die de die die eerste first-time visitors, noemen we dat, ja. uh, die willen graag uh, toch uh, de highlights van, uh, van een land zien. Dus in ons geval uh, profiteert Amsterdam daar zeker van. Ja, en de tulpen de molen, de grachten, de Nederlandse meesters. Ja, dat wil je dan zeker uh, meepakken. En terecht, Therese, uh, want die zijn prachtig. Dankjewel uh, voor de informatie en ik wens jou alvast een fijne vakantie. Dankjewel. Graag <laughs> Dag, Therese. Dat was Therese van Holland uh, Marketing. Zij adverteren uh, onze prachtige toeristische plekken in het buitenland. Dit was Dit is de Nacht uh, voor nu. Um, ik wil eigenlijk afsluiten met een, een speciale plaat van een speciale man. Het is u natuurlijk ook wel uh, uh, uh, niet ontgaan... dat uh, Maarten van Roosendaal ons uh, ontvallen is. En uh, nou... Daar ben ik eigenlijk heel erg van ontdaan. Ik uh, vind dat een van de meest getalenteerde liedjesmakers van Nederland uh, er niet meer is. En ik ga hem missen. Uh, u gaat nog heel veel horen vandaag over Maarten van Rozenaam. Maar dit wil ik graag voor u draaien. Het te late einde. Een uh, goede morgen. Ik wens u een fijne dag. En tot volgende week bij een nieuwe editie van Dit is de Nacht. Dag, dag. te late einde, hij zet haar bij het raam, dan ried hij een liedje, of dan fluistert hij haar naam. In dit te late einde, in dit onvoltooid gemis.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 Soms vertelt hij weer over vroeger, streelt haar eindeloos de hand in dit te late einde. Zo uitgeleefd, zo klein, zondag gaat hij vissen als de kinderen er zijn. Te laten einde, haar medicijnen in april. Soms doet zij haar ogen open, alsof zij het zeggen wil. Dit te laten einde.